Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Ridouan Taghi zit weer zonder advocaat. Vorige maand vertrokken er ook al twee en nu stapt ook zijn laatste advocaat op... Hij zegt dat zijn integriteit in twijfel wordt getrokken in de media en dat dat het werk onmogelijk voor hem maakt. Gebeurde vandaag tijdens het hoge beroep tegen Taghi, die zelf eigenlijk niet wilde reageren op het vertrek van zijn advocaat, zegt onze verslaggever. Nou, hij had zich voorgenomen om helemaal niks te zeggen voor een reden die voor mij nieuw was. Hij zei ja, mijn stem wordt gekloond en ik zit al op TikTok in allerlei filmpjes en dat wil ik niet meer. Maar uiteindelijk zei hij toch wat dat hij doorgaat met het hoge beroep omdat hij uiteindelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wil stappen. Maar daarvoor moet je eerst langs alle andere rechtbanken zijn geweest. Mark Rutte is dan nu echt de baas van de NAVO. Hij is voorgedragen door de ambassadeurs van alle 32 NAVO-lidstaten. Je hoort correspondent Kiesja Hekster. Er kwam ook een boodschap meteen van de huidige topman Jens Stoltenberg op X. Warme woorden voor zijn opvolger. Hij noemt Mark Rutte een sterke leider. Iemand die altijd op zoek is naar consensus. Precies wat je nodig hebt als nieuwe NAVO-topman. Rutte zelf heeft ook gereageerd. Hij noemt het een eer. Hij kan eerst nog wel even lekker uitrusten. Volgende week is hij demissionair premier af. Hij begint officieel pas 1 oktober bij de NAVO. En het is 5 voor 12 bij Vitesse. De club staat zo erg in de min dat de KVB ze uit het profvoetbal heeft geknikkerd. Vitesse kan nog in beroep, maar dat komt misschien te laat. De bankrekening is zo goed als leeg, zegt de directeur. Vitesse heeft bijna geen geld meer. Dus ze moet echt op hele korte termijn moeten... Er... Het een en ander gebeuren. En dat betekent dus een kapitaalsinjectie. Ja, gebeurt dat niet, dan dreigt de behoefte failliet te gaan. Vitesse is wel met de Nederlandse investeerder in gesprek die de club wil redden. Maar die deel moet wel snel rondkomen, zegt mijn sportcollega Sander. Hij zal eh, misschien toch wel op hele korte termijn nu het eerste geld moeten gaan overmaken naar Vitesse. En daarmee laten zien ook van, ja, ik ben serieus, ik wil deze club helpen. Vitesse kan komende twee weken nog de rekeningen betalen. Daarna is het geld echt op.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Weer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Z En de tweede uur begonnen met Chania Twain met Don't Be Stupid. De breiclub, De Breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerpen en werken, van elkaar leren en natuurlijk gezelligheid. De deelname is helemaal gratis, inclusief koffie. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, heb je nu niet nodig natuurlijk als je naar buiten kijkt. Een poncho of een hippe tas, alles kan. Bezoek ook eens de Facebookpagina van de Brijkunstenaars. En meer informatie via Marieke Langeveld. En ik ga door met Procol Harum Why the Shade of Pale. De zomer afgelopen donderdag eindelijk officieel van start is gegaan. Lijkt het erop dat ook het weer zit naar voegt. De komende dagen zijn dan ook de nodige zonneuren. De zon schijnt volop. Kijk maar naar buiten. En pas vandaag in de avond neemt de kans op een onweersbui toe. De wind draait daar naar het zuidwesthoek en het zonnige en droog weer maakt plaats voor een wisseling van zon, wolken en onweersbui. De temperatuur gaat enkele graden omlaag. Maar met 22 tot 27 graden blijft het zowel donderdag als vrijdag warmer dan normaal. Eind juni het geval is. Doordat de lucht vochtiger wordt, kan het drukkend aanvoelen. In het weekend lijkt de temperatuur verder terug te lopen door een noordwestelijk wind. Toch lijkt het dan toch maar grotendeels droog en zonnig te verlopen. Al is het dan nu nog eigenlijk een klein beetje onzeker.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 up on us, baby, we're still worth one more try, I know we put a last one by, just for the rainy evening, when maybe star still come through still come through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 Feel that love is dead I'm loving angels instead And through it Oh, she offers me protection Forsake me Met Angel. Aanstaande zaterdag 29 juni vindt de Ibiza-markt on Tour plaats... met opzet van circa 100 aanbieders... verdeeld over kleurrijke kraampjes en busjes... met zomerse Ibiza- en Bohemian Lifestyle-producten. Ervaar de ultieme vakantiebeleving met een dagje struinen over de markt. Ga op de foto bij de fotobooth. Laat je masseren bij de massagestand en geniet met een verfrissende cocktail in je hand van al het moois wat de markt te bieden heeft. Zo koop je bij de Bizzamarkt On Tour je nieuwe zomervakantie of festivaloutfit. Bezoek je een van de vele leuke winkeltjes die er in Zandvoort zijn en strijk je neer om te chillen om het stand of bij een hippe beachclub in Zandvoort Rijk is. De markt vindt plaats op het Badhuisplein en Boulevard de Vauvage. Van 11 tot 18 uur. En is gratis toegankelijk. Love hurts. Nazareth. Anouk met Birds. En we gaan door met... Yesterday, yesterday, yesterday, Franciscus Johannes Maria Boeije, geboren in 1957... is een Nederlandse zanger, een dichter, componist en muzikant. In de jaren tachtig was hij populair met de Frank Boeije Groep... een band uit de Nederlandstadige Golf die de nederpop uit die tijd doormaakte... Het werk van Boeien kenmerkt zich door poëtische, vaak melancholische teksten en melodieuze muziek in een stijl tussen pop en chanson. Frank Boeien is geboren en getogen in Nijmegen. Zwart-wit is een nummer geschreven door Frank Boeien in 1984 en werd in januari dat jaar op single uitgebracht. Boeien schreef het nummer via de neersteken van Kevin Duinmeijer en het nasleep daarvan. Met name het weigeren door een taxichauffeur om hem naar het ziekenhuis te brengen. Hier is Frank boeien met zwart-wit. Zag hij ze staan? Iemand riep je op. Was de straat op weg naar het plein Een taxi, het is te laat, het is voorbij Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid Denk goed na welke kant je staat Dan wordt iedere ouwe ouwe de Latina. <laughs> it haunts by my mind Just a cloud. Absent-mindedly I deal a game or two Then the doorbell stands accused And acquaints me with the news Taking breath in the air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 8,50 euro. U dient wel te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag of ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt, telefoonnummer 5740330. Afzeggen kan dan tot maandag, dinsdag en donderdag tot 10 uur. En ik ga door met George Harrison, my sweet lord. avondje uit en heel veel muziek... en lekker gezellig. Kom dan... woensdag 3 juli om half acht... naar de protestantse kerk. En daar treedt voor u op dan de popcore... de Singers. -Pop een hele gezellige... avond wordt het met hele gevarieerde... muziek. Dus als u een gezellige... avond wil, kom dan... naar de, naar de kerk. En de toegang... is zoals altijd gratis. In de pauze... krijgt u ook nog een kopje koffie... of thee en een lekker koekje. En hier komt I'm Still Standing... Elton John...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 zij zei ik zal altijd zijn ik zal altijd zijn dit was het Julia met de liefde van je vrienden en dat is maar het is een waarheid. Artiest in het licht Begin 1963 speelde Eric Clapton mee in de bluesband The Roosters. Na het opheffen van deze band speelde hij een maand... in de groep Casey Jones en The Energies. In oktober werd hij opgenomen in de Yardbirds... waarvan hij 18 maanden lid zou blijven. Deze band was een kweekvijver van goede gitaristen... Na Eric Clapton kwamen nog Jimmy Page en Jeff Beck. De groep verwierf faam door zijn bluesgetinte rock. Eric Clapton verwierf de bijnaam Slowhand. Deze bijnaam kreeg hij omdat hij door zijn stijl van spelen regelmatig staden brak en soms gewoon bleef doorspelen. En deze dan ter plekke verving, terwijl het publiek hem begeleide met traag handgeklap. De platen die hij met Yardbirds uitbracht, hadden veel succes. Desondanks verliet hij de Yardbirds in 1965 omdat hij vond dat de groep te veel op de commerciële tour ging. In 1991 kwam bij een tragisch ongeluk zijn zoontje om het leven. Een klein jaar later, op 1 januari 1992, bracht Eric Clapton uit 'Tears in Heaven'. Die ga ik dan ook voor u draaien. Eric Clapton met 'Tears in Heaven'. Applaus, zeker applaus. In het kader van Pride on the Beach start komend weekend een Pride-expositie in het Oude Raadhuis. In samenwerking met de Curatoriale Stichting bleven aan Zandvoort krijgen maar liefst tien artiesten een podium in het monumentale pand. Met het thema Together in het achterhoofd zijn de exposities ingericht. Vrijdag 28 juni zal de expositie om vier uur middags feestelijk worden geopend. Perfect, Het Sharon.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 Just kids when we fed Is de uitzending van Run Lunchrooms. Lu Ru Ru kan er niet meer uitkomen <laughs> Sluit ik af met Perfect van Ed Sheeran. Ik wens u een heel fijn weekend. En het weer zal het niet liggen, denk ik. En graag tot volgende week.